Henrik Ibsen. Vertaling Hanna Oberman. Regie Bert Dijkstra. Tweede, tevens laatste deel. ze naar huis, waar ze onder het oog van haar vader is. Ach, maar Engstrand is niet te denken dat hij uitgerekend hij de waarheid zo voor mij kon verbergen. Wie kan dat zijn? Binnen. De... De... De... Oh? Oh. oh, ik, ik vraag nederlijk excuus, maar... Oh, ben jij dat, Engstrand? En er was uh, geen personeel te bekennen, dus ben ik maar zo brutaal geweest te kloppen. Oh, nou, kom binnen. Ja. Hey. Hey. Wilde je me spreken? Nee, mevrouw even goed bedankt. Het uh, was Dominee die ik even wilde spreken. Werkelijk? Je wilde mij spreken? Ja, als u zo vriendelijk zou willen zijn. En waarover, als ik vragen mag? Nou, het. Uh, het gaat hier om Dominee. Nou, eh. Uh, ...betaald zijn. Dank u zeer, mevrouw. En nu alles af is, leek het mij niet meer dan terecht... ...als wij die zo lang in eerlijke arbeid verenigd waren. De, uh, nou leek het me dat we zouden moeten eindigen... ...met een kleine dankdienst vanavond. Een dankdienst? In het weeshuis? Uh, ja. Uh, uh, maar meneer, als u dat geen goed idee vindt... Zeker, dat... zeker. Dat vind ik. Maar... Ik uh, heb zo nu en dan een gebed opgezonderd s'avonds... Ja? Ja, geregeld. Klein beetje stichting als het ware. Ja. Ik ben een doodgewoon mannetje, zo helpt hij weer God. Niet direct begiftig met de met des woords. Dus ik dacht dat uh, Dominee Wanders nou toch hier is. Luister eens, Engstrand. Ik moet je eerst iets vragen. Ben jij wel in de juiste stemming voor zo'n dienst? Heb je het gevoel dat je een rein geweten hebt? Oh, God sta ons bij, Dominee, laten we dan niet over mijn geweten hebben. Maar daar moeten we het nu juist wel over hebben. Wat is je antwoord op mijn vraag? Ja, nou, we hebben allemaal wel eens een slecht gebied. Mm -hmm, dus dat geef je tenminste toe. Vertel me dan nu eens, naar waarheid... wat is jouw verhouding tot Regina? Kom meneer niet anders. Laat dit aan mij over. Jezus, u liet me slikken. Er is toch niks mis met Regina? Laten we hopen van niet. Ik bedoel, wat is de relatie tussen jou en Regina? Jij wordt geacht haar vader te zijn. Nou? Nou, dominee. U weet hoe de zaken stonden met mij en die arme Johanna. Draai niet om de waarheid heen. De vrouw Zaliger vertelde haar voor Alving de hele geschiedenis... ...voor ze hier wegging. Dat ze ze... ...deed ze dat? Dus jij bent ontmaskerd, Engstrand. En, en, en, en ze beloofde me, ze, ze zwoer en vloekte en ook. Vloekte? Nou ja, ze, ze zwoer, maar uit de grond van de hart... En jij hebt de waarheid voor mij verborgen al die jaren. Voor mij, die jou altijd volkomen vertrouwd hebben. Spijt me dat ik dat moet toegeven. Engstrand, heb ik dat aan je verdiend? Ben ik niet altijd bereid geweest je te helpen met woord en daad, zo goed als ik maar kon. Geef antwoord, Engstrand. Ik.. Eh, ik zou er vaak heel slecht aan toe geweest zijn. Als ik u niet had gehad, meneer. En zo beloon je mij. Je liet me valse gegevens in het register schrijven. En bovendien hield je al die jaren informatie achter. Niet alleen tegenover mij, maar ook tegenover de zaak van de waarheid. Je hebt je afschuwelijk gedragen, Engstrand. En van u af aan wil ik niets meer met je te maken hebben. Ja, ja ik snap wel dat het zo moet zijn. Ja, want hoe zou jij je kunnen rechtvaardigen? Maar hoe kon ze er nou ooit over praten zonder het erger te maken dan het al was? Stelt u zich nou eens voor, meneer, dat, dat u in Johanna's schoenen stond. Ik... Oh, heer, ik, ik bedoel het net niet zo natuurlijk. Ik bedoel, als u, als u nou eens iets had... waar u zich voor schamen moest in de ogen van de wereld... zoals ze dan zeggen, wij, wij mannen... wij zouden een arme vrouw toch niet zo moeten voordelen, meneer? Maar dat doe ik niet. Ik verwijt jou iets. Zou ik u dan misschien een uh, klein vraagje mogen stellen, meneer? Wat dan? Is het niet goed... Als een man de gevallen helpt. Zeker. En is hij dan niet verplicht zijn woord te houden? Ja, natuurlijk is hij dat, maar. Nou, toen Johanna in moeilijkheden geraakte, dankzij die Engelsman, of misschien was het een Amerikaan, of was het een rust. Nou ja, toen kwam ze terug in de stad. Zag mijn kind. Ze had me een paar keer eerder afgewezen, omdat ze niet eens wou kijken naar iemand die er niet goed uitzag. En ik, ik had mijn been. He. Oh, u herinnert zich toch nog wanneer hoe ik mezelf dwong om naar die dansstem te gaan? Maar de zee nou drinken en uitspatten? En, en, en, en toen ik ze probeerde over te halen... een beter leven te gaan leiden. Ik weet het, Engstrand. Die schurken hebben je de trap afgegooid. Dat heb je me alles verteld. Je draagt je gebrek met eer. Ja, maar da, daar beroem ik me niet op, meneer. Maar wat ik wou zeggen... was toen ze dat mij bekende. Met wening en knersing... der tante, ik beloof u, dominee... dat mijn hart brak toen ik dat hoorde. Ja, dat wil ik geloven. Nou, nou ik, ik zei tegen haar, die Amerikaan zwerft op zee. En jij, Johanna, jij, je hebt een zonde begaan, je bent een gevallen vrouw. Maar hier staat Jacob Engstrand voor je op zijn beide benen. Nou ja, wij zo'n spreken dan, meneer. Ik begrijp het. Ga door. Nou, en zo heb ik er verheven. Een deugdzame vrouw vonden gemaakt... zodat de mensen niet zouden weten dat ze dat een keer de kleding pad was opgegaan met, met vreemdelingen. Dat was heel nobel van je, Engstrand... Maar wat ik je niet kan vergeven is dat jij je verlaagd hebt door geld, geld aan te nemen. Geld? Ik? Geen cent! Maar mevrouw André. Oh, oh, oh, oh, oh, ja, wacht. Wacht even. Ik, ik weet het weer. Ik weet... Johanna had wat geld, maar daar wilde ik niets mee te maken hebben. Pa, zeg ik. Dat is aardschluik. Dat is het, het loon der zonde. We, we smijten de dus smerige goud of papiergeld of wat dat ook was. Terug naar die Amerikaan, zei ik. Want dominee, hij was weg. Verdwenen. ...over de baren. Ja, mijn beste Engston, dat geloof ik graag. Ja. Dus Johanna en ik besloten dat het geld zou worden besteed... ...aan de opvoeding van dat kind. En zo ging dat. En ik kan iedere cent verantwoorden. Maar dat verandert de zaak aanmerkelijk. Zo ging dat, meneer. Zo ging dat. En ik durfde beweren dat ik een goede vader ben geweest voor Regina. Voor ze werd dat te missen in mijn vermogen lag... Want... Het spijt me te moeten zeggen dat ik een arme, zwakke man ben. Kom, kom, mijn beste Engstrand. Maar ik durf te bezweren dat ik het kind opvoed en een goede man was voor die arme Johanna. en hen een thuis verschafte. Zoals het in de schrift staat. Maar ik heb er nooit van gedroomd om naar u te gaan, meneer. en op te snijden over dat feit dat ik ook eens een keer iets goeds gedaan had in deze wereld. Nee. Als Jacob Engstrand zoiets overkomt. dan weet hij zijn mond te houden. niet dat dat al te vaak gebeurt, natuurlijk. Weet ik wel. Nee. Als ik oog naar dominee Manders ga... dan is het omdat ik over mijn zwakste en dwaasheid moet praten... omdat ik u kan vertellen, zoals ik daarnet al zei... dat ons geweten ons soms erg dwars kan zitten. Jacob Engstrand, geef me je hand. Oh, heer dominee... Geen excuses nu. Alsjeblieft. En als ik u dan nederig, nederig om vergiffing mag vragen, meneer? Nee, nee. Jij... Integendeel, ik ben degene die jouw vergeving maakt. Oh, oh, oh, ja, zeker. Nee. En ik doe het met hart en ziel. Vergeef me dat ik je verkeerd beoordeeld heb. En als er iets is wat ik kan doen... ...waarmee ik je mijn oprechte spijt kan betonen en mijn welwillendheid... Meent u dat, meneer? Met alle soorten van genoegen. Omdat er... Eh, ...toevallig iets is... ...met het schone geld dat ik hier opzij gelegd heb... ...ben ik van plan een soort... Eh, ...zeemanshuis te beginnen in de stad. Wat zeg je daar, jij? Ja, ja mevrouw, ja, het zou ook een soort, een soort weeshuis kunnen worden... Hè? ...bij wijze van spreken, dat zijn zo talloze vele verleidingen... ...voor een zeeman aan wal. Maar in dit huis van mij zou je... ...een vader oog op zich gericht weten of zoiets. Wat zegt u daarvan, mevrouw Alving? Ja, ik, ik, ik, ik heb niet verder mee te beginnen, dat weet God. Maar als ik nou iemand zou kunnen vinden die mij in de hand ziet... Je... Ja, ja, dat moeten we eens bekijken... Je plan interesseert me geweldig. Maar nu moet je alles gaan klaarmaken. Ja. Steek de kaarsen aan en maak het vrolijk. En dan, mijn beste Engstrand... zullen wij samen een stichtelijk uurtje doorbrengen. Ik voel dat je nu in de juiste stemming bent. Ja, dat, dat, dat geloof ik ook. Ja. Goedendag, mevrouw. En wel bedankt. Zorg goed voor, voor Regina namens mij. Ja, ja, het, het kind van die arme Johan... Het is vreemd, maar ik ben zo erg aan de gehecht. Jazeker. dag. Wat denkt u nu van hem, mevrouw Alving? Dat was een heel andere uitleg die ja. hij ons gaf. Ja, dat was het zeker. Zo ziet u maar hoe bijzonder voorzichtig men moet zijn... bij het beoordelen van zijn naaste. Toch is het heel plezierig te merken dat men zich vergist heeft. Vindt u niet? Jij bent en blijft een groot kind, dominee. En dat zul je altijd blijven. Ik? En ik heb zin om mijn armen om je heen te slaan. God behoede u! Zulke begeerte... U hoeft niet bang voor me te zijn. Soms drukt u zich hoogst tegenaardig uit. Even papieren verzamelen. En zo. Tot straks, mevrouw Alving. En wees voorzichtig met wat u zegt tegen Oswald. Zit je hier nog steeds aan tafel? Ik heb bijna mijn sigaar op. Ik dacht dat je even was gaan wandelen. In dit weer. Was dat dominee Manders die net wegging? Ja, hij ging naar het weeshuis. Huh. Oswald, lief het. Je moet voorzichtig zijn met die liqueur. Die is sterk. het vocht buiten. Wil je niet hier bij me komen zitten? Ik kan daar niet roken. Hij weet heel goed dat je hier wel sigaren mag roken. Goed dan. Ik kom eraan. Nog één drukje. Waar is de dominee naartoe? Naar het weeshuis. Dat zei ik al. Oh ja. Ja, dat is waar. Je moet niet zo lang aan tafel blijven zitten, Oswald. Ik vind het zo prettig, moeder. Denkt u zich eens in wat het voor me betekent om thuis te zijn? Met mijn moeder aan tafel te zitten. De heerlijke maaltijden van mijn moeder te eten. Mijn hm, lieve jongen. Wat kan ik ook anders doen? Ik kan me op niet concentreren. In dit beroerde weer zonder een straaltje zon de hele dag. Niet kunnen werken. Misschien was het niet zo'n goed idee dat je thuis kwam. Jawel, moeder, dat moest. Want ik zou tien keer liever willen afzien van de vreugde jou hier te hebben. Dan dat... Vertel eens, moeder. Maakt het u heus zo gelukkig dat ik weer thuis ben? Gelukkig? Wat een vraag. Ik had niet gedacht dat het u veel uitmaakt of ik hier was, ja of nee. Oswald... Hoe kun je het over je hart verkrijgen dat tegen je moeder te zeggen? U bent er toch in geslaagd om al die jaren zonder me te leven? Ja, ik heb zonder jou geleefd, dat is waar. Het was een donker. Moeder, mag ik naast u zitten op de sofa? Ja, natuurlijk mag dat, jongen. Ik moet u iets vertellen, moeder. Wat dan? Ik kan het niet langer uithouden, weet u. Wat uithouden? Wat bedoel je? Ik, ik, ik kon me er niet toe brengen om u erover te schrijven. Sinds ik thuis ben... Oswald, wat is er? Ik heb de hele tijd, gisteren en vandaag, geprobeerd om die gedachten van me af te schudden. Me ervan te bevrijden. Maar ik kon het niet. Je moet me alles ronduit vertellen, Oswald. Wat is het? Blijf zitten. Blijf zitten, dan zal ik proberen om het u te vertellen. Ik heb over vermoeidheid geklaagd na mijn reis. Ja. Maar, maar dat is niet wat er met me aan de hand is. Niet alleen maar gewone vermoeidheid. Je bent toch niet ziek Oswald? Ik blijf zitten, moeder. Ik blijf kalm. Nee. Nee, nee, ik, ik ben nog niet echt ziek. Niet wat je gewoonlijk ziek noemt. De geest is kapot. Teg. Ik zal nooit meer kunnen werken. Oswald? Oswald, kijk me eens aan. Kijk me aan, Oswald. Oh, nee, dat kan toch niet waar zijn? Nooit meer kunnen werken. Nooit. Het is leven, dood zijn. Moeder, weet u iets ergers? Ach, mijn kind, hoe kon er zoiets vreselijks met je gebeuren? Het is nou juist dat ik helemaal niet kan begrijpen. Ik heb nooit een losbandig leven geleid. Helemaal niet. Dat mag u niet van me denken, moeder. Dat heb ik nooit gedaan. Daar ben ik van overtuigd, Oswald. Toch is dit me overkomen. Dit gruimelijk. Ach, Maar het wordt wel weer beter, mijn eigen lieve jongen. Ach, je bent alleen een oh. beetje overwerkt. Geloof me, dat is alles. Dat dacht ik eerst ook. Maar het is niet zo. Vertel me nou alles. Van het begin tot het eind. Dat wil ik juist. Wanneer heb je het voor het eerst gemerkt? Het was meteen na de laatste keer dat ik thuis was geweest. Hm. Ik was net terug in Parijs toen ik vreselijke hoofdpijnen kreeg. Vooral achter in mijn hoofd. Het was alsof er een ijzeren band van mijn nek naar mijn kruin liep... die, die heel strak werd aangeschroefd. Ja, en toen? Nou, eerst dacht ik dat het de gewone hoofdpijnen waren... die ik zo heel erg had toen ik, toen ik klein was. Ja, ja, ja. Maar dat was niet zo. Daar kwam ik al gauw achter... Ik kon niet meer werken. Ik wou aan een groot grootschilderij beginnen. Het, het was net of mijn krachten me in de steek hadden gelaten. Ik, ik, ik, ik was een lam geslagen. Ik kon mijn gedachten er niet bij houden. Mijn, mijn hoofd leek te duizelen. Alles draaide rond. Het was vreselijk. Ten slotte liet ik de dokter komen. Van hem hoorde ik de waarheid. Wat bedoel je met de waarheid? Hij was een van de beste dokters in Parijs. Ik moest hem precies vertellen hoe, hoe het, wat ik voelde en, en toen begon hij me een heleboel vragen te stellen die ik er niets mee te maken vond hebben. Ik begreep niet waar die man heen wilde. En? Tenslotte zei hij, er is van je geboorte af al iets boormstekigs in je geweest. Het, het precieze woord dat hij gebruikte was vermoulu. Wat bedoelde hij daarmee? Ach, ik begreep het ook niet en ik vroeg hem om een nadere uitleg toen zei die oude cynicus. Oh. Nou, kom, wat zei hij? Hij zei. De, de zonden van de vaderen worden bezocht aan de kinderen. De zonden van de vaderen? Ik sloeg hem bijna in zijn gezicht. De zonden van de vaderen? Ja, en wat vindt u daarvan? Natuurlijk verzekerde ik hem dat zoiets uitgesloten was. Maar denkt u dat hij toegaf? Nee, nee hij bleef toch bij hem. En, en, en pas toen ik uw brieven tevoorschijn haalde, toen ik alle stukjes over vader voor hem vertaald had. Toen? Nou, toen moest hij natuurlijk wel toegeven dat hij het bij het verkeerde eind had. En toen hoorde ik de waarheid. Ik had nooit dat verrukkelijke, gelukkige leven met mijn vrienden mogen delen. Het ging mijn krachten te boven. Mijn eigen schuld. Nee, Oswald. Nee, dat moet je niet denken. Volgens hem was er geen andere uitweg mogelijk. Dat maakte het zo vreselijk. Mijn hele leven geruineerd. Onherstelbaar geruineerd. En alles door mijn eigen onbedachtzaamheid. Alles wat ik had willen doen in de wereld. Daar niet meer aan te mogen denken. Daar niet meer aan kunnen denken. Als ik toch nog eens opnieuw kon beginnen en mijn leven over kon doen. Als er nou iets was dat ik geërfd had. Iets waar ik niets aan kon doen. Maar dit. Het is zo beschamend om alles weggegooid te hebben. Zo gedachteloos, zo roekeloos. Nee. Mijn geluk mijn, mijn, mijn toekomst. Mijn leven. Nee, nee, nee, mijn liefste jongen. Nee, dat is onmogelijk. Het is heus niet zo erg als jij denkt. Oh, ik, ik niet. En dan te bedenken hoe ben ik nu doe, moeder. Ik laat ik bij me. dat u niet zoveel om me gaf. Oswald. O, oh, Oswald. Jij bent het enige waar ik om geef. Mijn enige kind. Het enige wat ik heb in deze wereld. Ja. Ja, dat begrijp ik. Nu ik thuis ben, begrijp ik dat volkomen. dat is nog het ergste van alles voor me. Maar u weet nog alles, hè? En we zullen er niet meer over praten vandaag. Ik kan niet tegen om er lang over te praten. Haal me iets te drinken, moeder. Iets te drinken? Wat wil je dan drinken? Ach, wat u maar wilt, er zal toch wel wat koude punch in huis zijn. Ja, maar Oswald, lieveling. Oh, zeg me maar dat nou niet, moeder, wees lief. Ik moet iets hebben om al die gedachten die zo aan mijn knagen te verdrinken. Goed, Oswald, zoals je wilt. Ik zal Regina even bellen. Waarom is het hier zo somber? Het kan zo weken en maanden onafgebroken doorgaan zonder ooit een glimpje zon. Alle keren dat ik thuis was, kan ik me niet herinneren dat ik ooit zon heb gezien. Oswald, jij denkt er toch niet over me alleen te laten? Ach, ik denk nergens aan. Ik kan niet denken. Ik heb het denken opgegeven. Mevrouw. Ja, wil jij de lamp brengen? Direct, mevrouw. Ik heb hem al aangestoken. Oswald, je houdt toch niets voor mij verborgen? Nee, dat doe ik niet, moeder. Ik heb je al heel veel verteld, dacht ik. De lamp, mevrouw. Ach, Regina, breng eens een halve fles champagne als je wilt. Ja, mevrouw. Oh, heerlijk, moeder. Ik wist wel dat u uw jongen geen dorst zal laten leiden. Ach, mijn arme, lieve Oswald. Hoe kan ik je nu ooit iets weigeren? Is dat waar, moeder? Meent u dat? Meent u wat? Dat u me niets kunt weigeren. Maar, Oswald, schat. Schacht. Zo. Zal ik hem openmaken? Nee, nee, dankje. Dat doe ik zelf. Wat bedoelde je daar straks? Dat ik je niet mocht weigeren? Eerst een glas. Of twee. Zo. Nee, nee, nee, dank je. Ik niet. Nou, ik wel. Nou? Vertelt u eens. Ik vond dat u en dominee Manders er nogal bedrukt uitzagen aan tafel. Vond je? Ja. Uh, zegt u eens, wat vindt u van Regina? Wat ik van Regina vind? Ja, is er niet fantastisch. Oswald, je kent haar niet zo goed als ik. Nou? Ik ben bang dat Regina te lang thuis is geweest. Ik had haar al eerder hier bij mijn huis moeten nemen. Ja, ja maar, maar ziet ze er niet fantastisch uit, moeder? Regina heeft heel veel gebreken. Nou ja, wat doet dat er toe? Hoe dan ook, ik ben erg op haar gesteld en ik ben verantwoordelijk voor haar. Ik zou voor geen goud willen dat daar iets overkwam. Moeder, Regina is mijn enige redding. Wat bedoel je daarmee? Ik kan al die ellende in mijn hoofd op den duur niet alleen dragen. Maar je hebt toch je moeder om het samen met je te dragen? Ja, dat dacht ik ook. En daarom kwam ik ook terug. Maar het gaat zo niet. Ik, ik zie het wel, het, het gaat niet. Ik, ik hou het leven hier niet uit. Oswald. Ik moet een ander soort leven leiden, moeder. En daarom moet ik u verlaten. Ik wil niet dat u het moet aanzien. Arme, arme Oswald. Zolang je zo ziek bent als nu. Dat... Als het alleen de ziekte was, dan zou ik hier bij u blijven, moeder. U bent de beste vriendin die ik heb in de wereld. Dat is toch zo, hè, Oswald? Het is de kwelling van de spijt. Die dodelijke angst. Die verschrikkelijke angst. Angst? Wat bedoel je nou toch? Wat voor angst? Ach, u moet me niets meer vragen. Ik. ik weet het niet. Ik kan het u niet beschrijven. Wat gaat u doen? Ik wil dat je gelukkig bent, schat. Dat wil ik. Je moet niet blijven tobben. Regina, nog een fles. Goed, mevrouw. Moeder. Dacht je dat wij niet wisten te leven, hier op het land? Oh, ziet ze er niet fantastisch uit, moeder? Wat een figuur. Is ook door en door gezond. Oswald, ga zitten. Laten we hier nou eens rustig samen over praten. U weet het niet, moeder. Maar ik, ik heb iets goed te maken tegenover Regina. Jij? Iets, iets Moet ze moet zoals u wilt. Heel onschuldig eigenlijk. Het gebeurde de laatste keer dat ik thuis was. Ja? Ze stelde me steeds vragen over Parijs. En ik vertelde haar dan het een en ander. En ik herinner me dat ik eens te loops vroeg, zou je er niet zelf een keer heen willen? Mm -hmm. Toen zag ik dat ze vuurrood werd. En toen zei ze, ja, dat zou ik heerlijk vinden. Maar goed, zei ik, dat moet de regelen zijn. Of zoiets dergelijks. En toen? Ja, ik vergat het natuurlijk compleet. En toen, e eergisteren, vroeg ik haar of ze niet blij was dat ik zo lang thuis zou blijven. Ja. Ze keek me nogal eigenaardig aan en, en ze zei... ...hoe zit dat dan met mijn reisje naar Parijs? Haar reisje? En toen bleek dat ze het ernstig had opgevat. Ze had voortdurend aan mij gedacht. Ze was zelfs Frans gaan leren. Oh, daarom. En toen ik dat prachtige meisje zo zag staan, moeder. Zo fris en zo lief. Ik had eigenlijk nog nooit zo goed naar haar gekeken. Maar toen ze daar zo naar me stond te kijken... Als ze haar armen naar me uitstrekte. Als wat? Toen besefte ik dat mijn redding in haar lag. Want ik zag dat zij vervuld was van levensvreugde. Levensvreugde. Kan die je redding zijn? Het spijt me dat het zo lang duurde, mevrouw. Maar ik moest helemaal naar de kelder. Uh, breng nog een glas. Het glas van mevrouw staat daar, meneer Alvink. Ja, ja, maar breng er nog een voor jezelf, Regina. Nou? Vind mevrouw... Haal het glas, Regina. Oh, hebt u wel eens gezien hoe ze loopt? Zo soepel en zo zelfverzekerd. Oswald, dit kan niet. Het is een uitgemaakte zaak, moeder. dat moet u inzien. Het heeft geen zin erover te praten. Ga zitten, Regina. Ja, ga zitten. Oswald, wat zei jij zo even over levensvreugde? Ja, levensvreugde, moeder. Daar weten ze hier in dit land niet veel van. Ik heb er nooit iets van gemerkt. Ook niet als je bij mij bent? Nee, niet als ik thuis ben. Dat kunt u niet begrijpen. Jawel. Ja, ik geloof dat ik het wel begrijp. Ja, dus dat. En ook arbeidsvreugde. D nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar daar weten ze hier ook niets van. Misschien heb je gelijk, Oswald. Ga eens door. Nou. Wat ik bedoel, dat is dat de mensen hier worden opgevoed... met het idee dat werken een vloek is. Een straf voor de zonde. En dat het leven een ellendige zaak is. Iets, iets dat zo snel mogelijk voorbij moet zijn. Van tranen dan. Tja. We doen ons best dat ervan te maken. Maar mensen in het buitenland zien dat helemaal niet zo. Niemand daar gelooft eigenlijk nog in zo'n soort doctrine. Da daar vinden het al puur geluk om, om alleen al op de wereld te zijn. Hebt u nooit gemerkt, moeder, dat, dat alles wat ik geschilderd heb... op die levensvreugde is gebaseerd? Altijd, zonder uitzondering, op levensvreugde. Daar is licht en zonneschijn, een, een vakantiegevoel. gezichten die die stralen van geluk. Daarom ben ik bang hier thuis te blijven bij u. Bang? Maar waar ben je bang voor hier bij mij? Ik ben bang dat alles wat ik belangrijk vind hier in iets lelijk zal veranderen. Denk je dat dat zou gebeuren? Ik ben ervan overtuigd. Zelfs als ik hier net zo'n leven leid als in het buitenland, dan nog zou het niet hetzelfde zijn. Nu begrijp ik hoe alles heeft kunnen gebeuren. Wat begrijpt u? Ik begrijp het nu voor het eerst. En nu kan ik ook spreken. Moeder, ik. Ik begrijp het niet. Zal ik weggaan? Nee, Regina, blijf. Nu kan ik spreken. En nu zal je ook alles horen. En dan kun je kiezen. Oswald. Regina. Stil, de dominee. Nou, we hebben een bijzonder prettig uurtje gehad daarins. Wij ook. We moeten Engstrand helpen met zijn zeemanshuis. Regina moet bij hem gaan wonen en voor hem werken. Nee, dank u wel, meneer. Wat? Jij hier? En met een glas in je hand? Pardon. Regina gaat met mij mee, dominee. Met je... Regina gaat? Ja. ja. Met jou? Als mijn vrouw. Als ze dat wil. Grote hemel. Het is niet mijn schuld, meneer. Of ze blijft hier, als ik blijf. Hier? Mevrouw Alving. Ik ben verbijsterd. Het gebeurt niet. Nog het een, nog het ander. Want nu kan ik de waarheid vertellen. Nee, nee, dat mag je niet doen. Dat mag ik en dat zal ik. En zonder de idealen van wie dan ook aan te tasten. Moeder. Wat wordt er hier voor me verborgen gehouden? Mevrouw, mevrouw, luister eens. Daar staan allemaal mensen te schreeuwen. Wat is er daar aan de hand? Wat is die vuurgloed? Het weeshuis staat in brand. Wat? In brand? In brand? Onmogelijk, ik... ik was er zo even nog. het weeshuis. Mijn schat, Regina. Oh, mijn hemel, het hele gebouw staat in lichterlaaien. Verschrikkelijk. Mevrouw Alving. Die brand is het oordeel over dit vertoorven huis. Ja, ja, dat zal wel. Kom mee, Regina. En niet verzekerd. Alles afgebrand. Tot op de grond brandt nog in de kelder. Waarom komt Oswald niet terug? Er valt niets meer te redden. Zal ik hem gaan zoeken? Nee, ik ga hem zelf zoeken. Is mevrouw Alving niet hier? Nee, ze is net de tuin ingelopen, dominee. Dit is de vreselijkste nacht die ik ooit heb meegemaakt. Ja, een gruwelijke ramp, hè, dominee? Praat me dan niet van. Ik, ik, ik kan er nauwelijks aan denken. Maar hoe kan het nou gebeurd zijn? Dat moet u mij niet vragen, juffrouw Engstrand. Hoe zou ik dat weten? Of wilt u nu ook al suggereren dat... Is het niet genoeg dat uw vader... Wat is er met mijn vader? O, oh, die maakt me krankzinnig. Dominee, ben je mezelf hier gevolgd? Ja, dominee, god helpen mag ik. Ik moet... Oh, heer. het is... Een treurige geschiedenis, meneer. Oh, verschrikkelijk is het, verschrikkelijk. Wat is dit allemaal? Nou, kijk het. Het komt allemaal door die dienst. Nou hebben we het meisje. En dan te denken dat het mijn schuld was... dat meneer Mandels verantwoordelijk is voor zoiets. Maar Engstrand, ik verzeker maar, je... Maar niemand anders heeft die kaars aangemaakt behalve u, meneer. Ja, dat, dat zeg je al door. Maar ik herinner me beslist niet dat ik ooit een kaars in mijn hand heb gehad. Maar ik... Ik zag u heel duidelijk, meneer. Een kaars pakken en hem snuiten met uw vingers... en de pit weggooien in de houtkrullen. Dat zag jij mee. Ja, ja, dat zag ik heel duidelijk, ja. Ik kan het eenvoudig niet begrijpen. Want ik snuit nooit kaarsen met mijn vingers. Ja, dat was ook een beetje raar. Maar is dat werkelijk dan zo gevaarlijk, meneer? Vraag me dat niet. En u... Eh... U had het ook niet verzekerd, hè, meneer? Nee, nee, nee, dat heb ik je al gezegd. Niet verzekerd, niet verzekerd. En, en dan de hele zaak in brand steken. O, heer, o, heer, o, heer, wat een ramp. Ja, dat kun je wel zeggen, Engstrand. En dan te denken dat zoiets kan gebeuren met een liefdadigheidsinstelling die een zegen voor de hele streek zou zijn. Bij wijze van spreken. Nou, ik. Eh, ik zou zo denken dat de kranten niet erg vriendelijk voor u zullen zijn, meneer. Ja, dat heb ik ook bedacht. Dat is bijna nog het ergste van alles. Al die kwadaardige insinuaties en aanvallen. Oh, het is een vreselijke gedachte. Ik kan Oswald maar niet wegkrijgen van de brand. Ah, bent u daar, mevrouw Alving? U hoeft uw toespraak nu niet meer te houden, dominee Manders. Die had ik anders maar al te graag willen houden. Het is maar goed dat het zo is gelopen. Dat weeshuis zou nooit iets zijn geworden. Denkt u dat? En u? Het is een vreselijk ongeluk. Laten we het eenvoudig als een zakelijke affaire bespreken. Wacht u op de dominee, Engstrand? Uh, ja, inderdaad, mevrouw. Ga dan even zitten. Ja, ik uh, sta liever. Dank u wel. Dominee, u gaat terug met de boot, neem ik aan. Ja, die vertrekt over een uur. Zou u dan alle papieren mee terug willen nemen? Ik wil er geen woord meer over horen. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Mevrouw Alving... Later. Ik zal u een voormacht sturen. Dan kunt u alles regelen zoals het u goed denkt. Dat zal ik graag doen. De oorspronkelijke voorwaarden van het legaat... zullen nu volkomen veranderd moeten worden, vrees ik. Zeker. Ik zal, denk ik, allereerst zorgen... dat het land van Solvik aan de gemeente toevalt... De grond is niet helemaal waardeloos. Hij kan nog wel eens nuttig zijn voor het een of ander. En wat betreft de rent over de rest van het kapitaal op de bank... misschien kan ik dat het best besteden aan iets nuttigs voor de stad. Zoals u wilt. Ik ben er eenvoudig niet meer in geïnteresseerd. Denk om een zeemanshuis, meneer. Ja, inderdaad, dat is een idee. Daar zal ik eens over nadenken. Niks, niks nadenken, uh, verdomme. je, oh, je. Oh, oh, oh. Maar ongelukkig genoeg weet ik niet hoe lang ik er iets over te zeggen zal hebben. De openbare mening zou mij wel eens kunnen dwingen de hele zaak op te geven. Het hangt allemaal af van de uitkomst van het officiële onderzoek naar de oorzaak van de brand. Wat zegt u daar? En niemand weet wat die uitkomst zal zijn. Oh, jawel. Oh jawel. Er is nog altijd een Jacob Engstrand. Maar... In Jacob Engstrand is er de man niet naar om een nobele weldoende in de steek te laten in zijn moeilijkste uren. Bij wijze van spreken. Ja, maar mijn beste kerel... Om... Jacob Engstrand is net een beschermengel, meneer. Dat is hij. Nee, nee, dat kan ik zeker niet oh, goed vinden. Oh, jawel, oh, jawel, dat kunt u wel. Ik ken iemand die al eerder de schuld van de landen op zich heeft genomen. Jacob. Doobeneer. Je bent een man uit duizenden. Jij krijgt hulp voor je zeemanshuis, daar kun je van op aan. Doobeneer. Dit is werk. En nu, laat ons gaan. Wij reizen samen. En jij, je gaat het met meet meisje. Je zult een heerlijk leventje hebben. Merci. Dag, mevrouw Alving. Ik vertrouw erop dat rust en orde spoedig zullen weerkeren in dit huis. Dag, meneer Manders. Ach, oh, daar is ons wand. Dag, mijn kind. En uh, als je ooit in moeilijkheden raakt... Dan weet je waar je Jacob Engstrand kunt vinden. Kleine havenstraat. <lacht> en uh, het tehuis voor zeelieden. Dat zal kapitein Alvinghuis worden genoemd. Oh zo. En als ik het kan besturen zoals ik dat wil. Dan denk ik te kunnen beloven. Dat het zijn nagedachtenis waardig is. Dominee, hier is uw jas. Kom mee, mijn beste Engstrand. Ja, dominee. Dag. Wat voor huis was dat, waar hij het over had? Het is een of ander te huis dat hij en Manders willen opzetten. Het zal afbranden, net als dit hier. Waarom zeg je dat? Alles zal afbranden, tot er niets meer over is om de mensen te herinneren aan mijn vader. Ik sta hier ook af te branden. Oswald. Een arme jongen. Je had niet zo lang buiten moeten blijven. Ik geloof haast dat u gelijk hebt. Ben je niet moe, Oswald. Zou je niet liever wat gaan slapen? Nee, nee, niet slapen. Ik slaap nooit. Ik doe maar alsof. Komt gauw al genoeg. Ach, mijn liefste jongen, je bent echt ziek. Is er alven ziek? Doe die deuren toch dicht? Doe ze dicht, Regina. Kijk eens. Zo, ik kom bij je zitten. Ja, doe dat. En Regina moet ook hier blijven. Regina moet altijd bij me blijven. Je zult me toch helpen, hè, Regina? Ik begrijp niet. Helpen? Ja. Ja, als het nodig mocht zijn. Maar Oswald, heb je niet je moeder om je te helpen? U? Nee, moeder. Daarmee kunt u me niet helpen. U niet. Hoewel, u zou wel de aangewezen persoon zijn. Regina, waarom ben je zo formeel tegen me? Waarom noem je me geen Oswald? Ik denk niet dat mevrouw dat prettig zou vinden. Daar zul je binnenkort recht op hebben, Regina. Kom ook bij ons zitten. En nu... zal ik een lode last van je afnemen. Uw moeder? Al die spijt en dat zelfverwijt waar je het over had. Denkt u werkelijk dat u dat kunt? Ja, Oswald. Ja. Dat kan ik nu. Je had het over levensvreugde. En het was alsof ik plotseling mijn hele leven en alles wat er gebeurd is in een nieuw licht zag. Ik begrijp er niets van. Ik wou dat je je vader had gekend toen hij een jonge onderofficier was. Hij had levensvreugde. Ja. ja, dat weet ik. Hij was zo vol van vitaliteit en tomeloze energie. Dat je hart goed deed hem alleen al te zien. En? En toen moest die jongen die zo vol levensvreugde zat. Want hij was net een jongen in die tijd. Hier in een tweede randstadje wonen. Waar geen pleziertjes waren. Alleen uitspattingen. Hij had geen doel in zijn leven. Alleen een officiële positie. Hij had geen werk waar hij zich met hart en ziel op kon storten. Alleen verplichtingen. Niet één van zijn vrienden wist wat levensvreugde betekende. Het waren leeglopers en boemelaars. En dus gebeurde het onvermijdelijke. Het onvermijdelijke? Je zei zelf vanavond wat er met je zou gebeuren als je thuis bleef. Wilt u zeggen dat papa... Je arme vader kan nooit een uitlaat vinden voor die... ...overstelpende levensvreugde die in hem zat. En ik bracht hem geen zonneschijn in zijn leven. Ook u niet? Ze hadden me veel geleerd over plicht en dergelijke. En ik was dat lang geleden al gaan geloven. Alles was alleen gebaseerd op plicht. Mijn plicht en zijn plicht. En ik ben bang dat ik zijn huis ondraaglijk maakte voor je arme vader, Oswald. Waarom heeft u me dan nooit iets over geschreven? Tot nu toe vond ik dit nooit iets waar ik over kon praten met jou. Zijn zoon. Dat vond ik dan wel? Ik wist maar één ding zeker. Dat je vader een gebroken man was voor jij geboren werd. En dan was er nog iets waar ik dag in dag uit aan dacht... ...dat Regina eigenlijk even verrecht had hier in huis als mijn eigen zoon. Regina? Ja. Ik? Ja. Nu weten jullie het allebei. Regina. Dus mijn moeder was er zo een. Je moeder was in veel opzichten een hele goede vrouw, Regina. Ja, maar ze was er toch maar zo eentje. Ik dacht het soms. Mevrouw, mag ik meteen gaan? Wil je heus gaan, Regina? Ja, dat wil ik heus. Je moet natuurlijk doen wat je wilt, maar... Nu weggaan! Nu je hier hoort! Merci, meneer Alving. Ik neem aan dat ik je nu Oswald mag noemen. Hoewel dit niet helemaal de manier is waarop ik me dat had voorgesteld. Regina, ik ben niet helemaal eerlijk tegen je geweest. Nee, dat is zeker. Als ik had geweten dat Oswald ziek was... En u begrijpt dat er nooit iets serieus tussen ons kan zijn? Oh nee. Ik blijf zeker niet hier buiten op het land om mezelf uit te sloven met het verplegen van zieken. Zelfs niet als die je zo naast staat als ik. Nee, zeker niet. Een arm meisje moet haar jeugd uitbuiten. Of ze schiet over voor ze het weet. Ik heb ook levensvreugde in me, mevrouw. Dat vrees ik ook. Maar gooi jezelf niet weg, Regina. Ach wat. Als ik dat doe, dan doe ik dat. Als Oswald op zijn vader lijkt, dan neem ik aan dat ik op mijn moeder lijk. Mag ik vragen of dominee Manders dit van mij weet, mevrouw? Dominee Manders weet alles. Nou, het beste wat ik kan doen is hier dan zo gauw mogelijk weg te komen met de boot. De dominee is erg aardig in de omgang. En het lijkt erop dat ik evenveel recht op een deel van het geld heb als die smerige timmerman. Het is je gegund, Regina. U had me kunnen opvoeden als de dochter van een heer. Dat zou meer passend zijn geweest. Ach, wat. Het maakt mij al wel niks uit. Hoe dan ook. Ik drink nog wel eens champagne met heren. Als je ooit een thuis nodig hebt, Regina, kom dan naar mij. Nee, dank u, mevrouw. Dominee Manders zal wel op me passen. En als alles misloopt dan weet ik een huis waar ik welkom zal zijn. Waar dan? Het kapitein Alvinghuis. Ach, oh, Regina, Regina, het loopt verkeerd met je af, dat weet ik zeker. Oeh. Adieu! Ze is weg. Ja. Wat stupide. Oswald, schat. Ben jij ergens gedaan? Over vader bedoelt u? Ja. Over je arme vader. Ik ben zo bang dat het te veel voor je was. Waarom denkt u dat? Ja, natuurlijk was het een hele schok. Maar al met al zie ik niet in dat het veel verschil maakt. Geen verschil? Dat je vader zo diep ongelukkig was. Ach, natuurlijk heb ik medelijden met hem. Dat zou ik met iedereen hebben. Maar... Is dat alles? Je eigen vader. Ach vader, vader. Ik, ik heb mijn vader helemaal niet gekend. Het enige dat ik me van hem herinner, is dat hij me er een keer misselijk heeft gemaakt. Maar is dat is toch een vreselijke gedachte. Een kind moet toch liefde voelen voor zijn vader, wat er ook gebeurt. Zelfs als het kind niets heeft om zijn vader dankbaar voor te zijn, als hij hem zelfs nooit heeft gekend, kunt u zich werkelijk vastklampen aan dat oude bijgeloof. U bent meestal zo verstandig over die dingen. Jij noemt dat bijgeloof? Ja. Ja, begrijpt u dat niet, moeder? Het is maar een van die ideeën waar de wereld... Spoken. Ja. Ja, noemt u het maar stoken. In dat geval hou je ook niet van mij, Oswald. U ken ik tenminste. Ja, ja, je kent me. Maar is dat alles? En natuurlijk weet ik hoeveel u van me houdt. En natuurlijk ben ik u daar dankbaar voor. En nu ik ziek ben, kunt u zoveel voor me doen. Ja, Oswald. Oh, ik ben bijna nou dankbaar dat deze ziekte je naar huis en naar mij heeft gestuurd. Want het is overduidelijk dat je nog niet echt van mij bent. Ik, ik zal je voor me oh, moeten winnen. Nou, ja, ja, ja, ja dat, dat is allemaal mooi gezegd. Maar, maar denk eraan, moeder, dat ik ziek ben. Ik kan me niet te veel met andere mensen bezighouden. Ik, ik heb het druk genoeg met mezelf. Oh, ik zou geduldig zijn, lieverd. En gauw tevreden. En vrolijk, Leverd. moeder. Oh, ja, lieverd. Ja, je hebt gelijk. Heb ik nu al je spijt en zelfverwijt weggenomen? Ja. Maar wie gaat nu mijn angst wegnemen? Angst? Regina zou voor een enkel woordje gedaan hebben. Dat begrijp ik niet. Wat bedoel je met angst? En met Regina? Is het al erg laat, moeder? Het is bijna morgen. Het begint dag te worden boven de heuvels. Het wordt een mooie dag, Oswald. Over een poosje zul je de zon zien. Ja, daar ben ik blij om. Misschien zijn er nog heel veel dingen waar ik blij om kan zijn. Waarvoor ik kan leven. Dat weet ik zeker. Ook kan ik dan niet werken, dan... Ach, mijn lieve jongen. Je zult heus gauw genoeg weer kunnen werken. Nu hoef je niet meer te toppen over al die deprimerende ideeën van je. Ja. Het is een grote opluchting dat u me daarvan hebt verlost. Als we nog één ding hebben afgesproken. Moeder, we moeten even praten. Ja. Ja, laten we dat doen. En intussen komt de zon op. En dan weet u het. En dan zal ik niet meer bang zijn. Wat weet ik dan? Moeder... U weet dat u eerder vanavond zei dat er niets ter wereld was wat u niet voor me zou doen, als ik het u vroeg. Ja, dat zei ik. En meent u dat nog, moeder? Ach, jij kunt op me rekenen, mijn eigen lieve jongen. Ik heb niets anders om voor te leven dan jou. Goed dan, dan vertel ik het u. Kijk, moeder, u hebt een sterke wil. Dus als ik u dit vertel, dan wil ik dat u dat rustig aanhoort. Maar wat is er dan zo verschrikkelijk? Luister, u moet niet gillen. Belooft u me dat? We gaan er rustig over zitten praten. Beloof het, moeder. Ja, ja, ja, ik beloof het. Maar wat is het? Kijk... U, u moet begrijpen... die vermoeidheid van me. Dat ik er niet aan denken kan te werken. Dat is niet de ziekte. Maar wat is dan je ziekte? De ziekte die, die ik geërfd heb. Die, die zit hier in mijn hoofd. Oswald. Nee. Nee, niet gillen. Niet gillen, daar kan ik niet tegen. Nou, die, die zit hier binnen en die ligt op de loer. En die kan elke dag uitbreken, elk ogenblik. Maar dat is verschrikkelijk. Houd u komen. Zo staat dat er met me voor. Nee, dat is niet waar, Oswald. Dat kan niet, dat kan niet. In Parijs heb ik één aanval gehad. Oh, die ging gauw over. Maar toen ik hoorde hoe ik eraan toe was geweest... ...toen, toen werd ik achtervolgd door zo'n gruwelijke angst. Ik snelde naar huis en naar u zocht zo gauw als ik... Ach, dus dit is de angst. Oh, ziet u, het, het is zo onzichtbaar, walgelijk. Oh, als het dan maar een gewone dodelijke ziekte was. Want ik ben niet bang om dood te gaan... Wil ik graag zo lang mogelijk zou willen leren. Ja, Oswald, natuurlijk, dat moet je ook. Maar, maar, maar dit, is, dit is zo vreselijk mogelijk. Weer een hulpeloos kind te worden... Gevoerd te moeten worden. Ik kan er niet over praten. Mijn kind zal zijn moeder hebben om voor hem te zorgen. Nee, nee, nooit. Dat wil ik nou juist niet. Ik durf er niet aan te denken... ...dat, dat, dat ik misschien nog jarenlang zo zou moeten liggen... Tot ik oud en grijs ben... En misschien sterft u eerder dan ik. de dokter vertelde me dat het niet meteen dodelijk hoefde te zijn. Hij noemde het een soort hersenverweking of zoiets. Het klinkt zo leuk. Het doet me altijd denken aan een kersenrooie fluwelen gordijn. Zacht om aan te raken. Oh, zufford. En nu hebt u er geen nam aan als ik haar nu meer hier... Al, al, ik, ik weet zeker dat, dat zij mijn handjes hadden oh, gewolden. Lieve jongen, wat bedoel je nou toch? Is er iets ter wereld waarmee ik je niet dolgraag zou willen houden? Toen ik die aanval te boven was die ik in Parijs kreeg. Toen vertelde de dokter me dat, dat als de volgende kwam... En, en, en die zou komen... dat er dan geen hoop meer zou zijn. Dat grof van hem Ik donk erop aan. Ik vertelde hem dat ik regelingen moest treffen. Dat was ik zo. Wat zijn dat? Oh fine. Oswald. Oh, mijn schat. Ik heb twaalf pillen opgespaard. Geef mij dat doosje, Oswald. Nee, nog niet, moeder. Oh, God, ik kom hier nooit overheen. U moet. Als ik Regina hier bij me had en er verteld had hoe ik ervoor stond, en ik had gesmeekt om een handje te helpen aan het eind. Dan zou ze me geholpen hebben, daar ben ik zeker van. Nee, nooit. Als dat verschrikkelijke met de pak had gekregen. En ze had me daar hulpeloos zien liggen als een klein kind. Opgegeven, verloren, hopeloos, niet meer te redden. Regina zou dat nooit gedaan hebben, nooit van alleen! Nee, nou, Regina zou het gedaan hebben. Regina was zo verrukkelijk zorgeloos. En ze zou er al gauw genoeg van hebben gekregen om voor een zieke zoals ik te zo. Goed, dan dank ik de hemel dat Regina niet hier is. Dus dan nou moet u me een handje helpen, moeder. Ik! Niet beter dan u. Oh. Ik je moeder juist daarom. Maar ik schrok je in het leven over. Ik heb je nooit op het leven gevraagd. En wat voor een leven hebt u me gegeven? Ik wil het niet hebben. U kunt het terugleven. Oh, help. help me toch. Laat me niet alleen. Waar gaat u naartoe? De dokter voor je. Hallo, Oswald. Laat me gaan. U gaat er niet uit. Niemand komt erin. Dit niet, liefde. Mij deze onzichtbare verschrikking te zien leiden. Hier, hier is mijn hand erop. Dat zult u. Als het ooit nodig is. Maar het zal niet nodig zijn. Nee hoor. Nee, dat is onmogelijk. Goed. Laten we dat hopen. We blijven bij elkaar, zo lang als we kunnen. Dank u, moeder. Voel je je nou wat gerust? Alleen maar een vreselijk waanidee van je, Oswald. Alleen een waanidee. He? Ach, al die opvindingen is ook te veel voor je geweest. Maar dan zal je rust krijgen. Hm? Thuis met je eigen moeder. He? Lieve jongen. En je zult alles krijgen maar, wat je maar wil hebben, hè. Net zoals toen je nog een klein jongetje was. Hm? Zo. Het is allemaal opgekomen. Nou, hoe eenvoudig het was Ik wist dat het dat was huh? Kijk Osval. We krijgen een heerlijke Prachtige zonnige dag Nu zul je je thuis pas echt kunnen zien Moeders Even de zon. Wat zijn? De zon. De zon. Oswald. Oswald, wat is er? Oswald. Oswald, kijk maar aan. Oswald, Oswald, kun je me zien?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 Bert De Extra.